Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 16, opgenomen op dinsdag 13 december 2011. Hoi en leuk dat je luistert naar aflevering 16 van Deze Week in Tablets... Ook nu ben ik weer verbonden met Martijn. Alles goed. Goedemorgen, alles goed hier. Zeker met jou. Ja, ja prima. Beetje verregend. Vanochtend al wat boodschappen gedaan. En het is hier nogal storm. Maar uh, zo St gaan die dingen. Storm, windkracht 12. Ik weet niet precies wat de, storm, uh, wat de grens is of zo. Oh, maar. Volgens mij is ieder dat wel een Om op nu.nl te huilen over files en dat soort dingen. Precies. Okay. En uh, ja, het, het klonk... Uh, Vrij stormerig al vanochtend, zeg maar. Dat je het hoort ja, fluiten en zo. Dus het uh, was we weer lekker wakker worden. Ik vind het okay. altijd wel leuk, een beetje storm en regen. Mooi. Tot, tot je naar buiten <laughs> Ja, precies. Hoe is het in Italië? Ja, goed, ik kom nooit buiten, dus dat scheelt. <laughs> echt, hè? Iedereen vraagt zich af waarom jij echt überhaupt naar Italië... naar dat mooi weer kan Dat het bij uh, mij geen verschil maakt. Ik kan ook <laughs> <Ja>, gaan zitten. <laughs> Zolang ik maar een dak boven mijn hoofd heb. <laughs> Internetverbindingen. <laughs> ja. Nee, hier is het uh, qua weer, uh, het zal niet veel afwijken. Ik heb ook de hele week uh, onweer, regen, bliksem. Dus, uh, nog even volhouden, bijna vakantie, bijna. Ja, maar jij bent je eigen baas man. Dus je... precies. Ik heb elke dag vakantie. Ja precies, vind ik ook. <laughs> vind ik ook. Okay. Nee, maar ga je ook een hele week niet posten dan? Of, uh, wat dan nee, dat kan ik uh, niet maken, hè? ik ben enigszins kind of enig ondernemer. Dat kan je niet zeggen, ja. jongen, want straks uh, gooit Google je uit de resultaten. Oh. Houd het geheim, jongen. Uh, nee, dus, dat gaat niet. Ik zal elke dag wel één of twee of drie berichtjes plaatsen, maar uh, het zal niet uh, zeven berichten per dag zijn uh, zoals nou. Weer zeven per dag gemiddeld, joh? Nou, de laatste paar weken, of de laatste, uh, ik denk, begin november tot nu, heb ik elke dag wel zes, zeven, acht berichten geplaatst, ja. Op, tenminste, ja. Tablets Magazine, hè. En dan ook niet over de andere websites. Um, maar dus, nu wordt het wat rustiger dus ik denk dat nou 3, 4 max per dag ja want dat is eigenlijk een <tie> beetje de vraag. wat heb je afgelopen week gepost dan want uh, daar moeten we het dus over gaan hebben maar <laughs> voor mijn gevoel is er niet gek veel gebeurd nee, ja, er zijn ook heel veel kleine nieuwtjes ja, en vaak ook geruchten. je kent wel iPad 3 verschijnt in het eerste kwartaal 2012 Rek me de back niet open ja dat soort dingetjes en uh, Argos kleine nieuwtjes, onderzoekjes ja daar kun, je, daar kun je niet een uur over vol praten zeg maar dus dat soort dingen heb ik wel gepraat Doe het kort even. Ja, precies. Hey, we beginnen dan met die, met die iPad 3, dan hebben we dat maar gehad. Wat een onzin zeg. iPad 1 is in maart uitgekomen, iPad 2 is in maart uitgekomen. En nu doet iedereen alsof het een verrassing is dat iPad 3 ook <laughs> verwacht wordt dat in maart uitkomt. Het is een verrassing, en... dat iedereen het hele jaar loopt te zeggen van. Ja, nee, eind 2012, eind 2012, half 2012. En nou komt het weer op het originele uh, ding uit, en dan is het natuurlijk een verrassing. Ik heb het ook gepost hoor. zo van... jongens, wat willen jullie nou? Serieus, eh, Apple heeft dat sinds de iPod-announcements... Eh, hebben ze alles in zo'n cyclus gedaan. En natuurlijk verandert de heus wel eens een keertje wat. Maar eh, dit jaar is pas gebroken met de iPhone-cyclus. Daarvoor was het ook vier keer op, de, op hetzelfde moment. De iPad is twee keer op hetzelfde moment geweest. iPod-events zijn altijd hetzelfde gebleven... Dan vraag ik me toch af van jongens, is dat nou groot op nu.nl? Oh, nog drie na maanden voordat de uh, iPad 3 komt. Are you kidding me? Ja, maar, maar goed. Als we het uh, over nu.nl gaan hebben, daar, daar word ik echt steeds moeier, moeilijker van, zeg maar. Die, die plaatsen yeah. gewoon echt elke scheet tegenwoordig. Dat is toch geen nieuwswebsite meer? Ik, ja, de tech dingen begint me ook een beetje. soms een beetje. Ik krijg er wel een beetje jeuk van op, op sommige momenten. Kijk, dat, uh, ik, dat ik iets plaats over de Transformer Prime met wifi problemen dat die waarschijnlijk vertraagd is, wat er gerucht is. Hè, en daar komen we straks nog wel op terug. Um, Oké, okay, goed, mijn website gaat over tablets. Dan staat er. Zo, in het weekend is het blijkbaar geen technieuws voor nu.nl. En dan gaan zij ergens uit ver weg een, een gerucht halen dat het niet zo is. Je denkt, ja. En ja, mooi is dat. Oh, goed. App reviews en sowieso productreviews en zo. Niet dat mijn reviews nou so, uh, <coughs> zo so, so, so enorm. Uh... Nee, gebruikt ben... zijn of, of goed. Maar die, die van hun die zijn dus gewoon echt twee alinea's. En uh, ja, dit is dus uh, leuk. Okay. Ja, het is een mooi, mooi product. Ja, precies. Okay. Maar goed, uh, genoeg gehoord. <kijkt> ja, want dat boeit natuurlijk verder ook niemand. Uh, kun je wat vertellen over uh, dingen die wel gebeurd zijn uh, deze week? Uh, ja, daar kan ik je wel over vertellen. Zo um, so, uh, was een interessant nieuwtje. Uh, dat Samsung begin volgend jaar met een uh, 11,6 inch tablet zou komen. En wellicht... Eerder dan Apple dus, met een retina-achtige resolutiedisplay, zeg maar. Dus uh, dat is 2500, bij wat is het 1600 pixels. En dat zou uh, Samsung dus in de planning hebben staan voor uh, de MWC Mobile World Congress in Barcelona in februari van volgend jaar. Is dat voor of na 6? CES. Nee, dat is na 6. 6 is echt begin januari. Ik weet het nog niet zo goed welke datum wat is. Maar oké, okay. maar... Oh, wacht eens even. Dus ik dacht dat het eigenlijk twee nieuwtjes waren. Dus die 11.6 inch zou dan ook de tablet zijn die met een retina komt. Of in ieder geval een hoge resolutie. Ja, precies, dat zou volgens... Uh, dus het was niet de bedoeling om een 8,9 met retina, dat was niet het gerucht? Nee, het gerucht komt echt bij, bij Boy Genius Report vandaan. En uh, die hebben dat in de wereld gebracht echt als een 11,6 inch tablet met een 2560 bij 1600 pixels display. Dus er is ook geen ander formaat genoemd of het zou echt over een 11,6 inch oh. model gaan. Ja, ik bedoel, meer pixels uh, ben ik nooit tegen. Ik bedoel, dat is natuurlijk leuk uh, als, je, uh, als je een mooi scherp scherm hebt. Mm -hmm. En ik vind bijvoorbeeld op iPhone uh, tekst lezen is gewoon chiller dan op een niet-iPhone tekst lezen. Of in ieder geval, hè, met een mindere resolutie. Mm -hmm. um, maar goed, toen ik las over die Samsung 11.1 of 11.6, weet ik veel. Uh, waarschijnlijk alle twee <laughs> uh, tablet. <coughs> stopte ik meteen met lezen, want dacht ik, ja, mazzel, uh, dat... Uh, dat gaat me echt te ver. Ik bedoel, het wordt nu ook een soort running gag... hoeveel verschillende modellen mm -hmm. Samsung uit gaat brengen. Ja. En toen ik las over die 11.6... Uh, als ik het goed herinner, was het ook zo dat... Uh, de footprint van dat apparaat wordt niet groter... maar de bezel, hè, de zwarte rand om het scherm heen... Het frame, zeg maar, ja. Ja, het frame, sorry. Uh, die wordt minder breed. Klopt. Dus ja, dan kan je hem dus niet vasthouden. Jawel, dan krijg je diezelfde sup grip suppression techniek als uh, Motorola. Dus dat je dus je, je hand op het scherm kan houden met je andere hand door kunt gaan bedienen. Ah, ja, Oké, okay, nou ja, denk mij denk lijkt ik, het niet ideaal. <coughs> nee, mij ook ah, niet. Een 11,6 inch is, is naar mijn idee ook gewoon echt buiten het bereik van een tablet. Dat is dus gewoon uh, groter dan een MacBook Air. <laughs> ja, nou ja, goed. Ja, wie weet. Wie, misschien heeft het, het uh, educatieve doeleinde of uh, het zakelijke leven, weet ik veel wat. Maar ik kan me niet vinden dat een, een consument met zoiets gaat rondlopen, uh, nee. nee. Maar goed, voor de rest zou dat ding ook uh, volgens de, de bronnen van Boy Genius Report uitgesijmd. Android 4.0, lijkt me logisch. Ja. Dual, dual Core Exynos, als ik het goed uitspreek, uh, 2 GHz processor van Samsung zelf. Um, Android Beam, dus je weet wel, dat we ook van WebOS kennen, hoe, hoe heette dat ook weer? Ja, tap to connect of zoiets. Ja, nou, go goed, in ieder geval draadloze communic communicatie tussen twee apparaten uh, op van kleine afstand. Ja, voor de rest nog wat leuke features. Uh, maar goed, het zijn allemaal geruchten, dus we gaan het in februari wel, uh, wel zien. Uh, ja, nou ja, het zou zomaar ook natuurlijk een super groot uh, succes kunnen zijn. Uh, op papier klinkt het mij als een uh, raar apparaat, 11,6 inch. Ja, mij ook. Dan uh, goed... gaan we te hey Hé, uh, ander nieuws. <laughs> ander nieuws, alstublieft. Nee, ja, ander nieuws. Dat is wel het grootste nieuws van uh, afgelopen week. Uh, HP met webOS natuurlijk. Daar uh, is een hoop over te doen geweest. Van, wat gaan ze nou mee doen? Wat gaan ze nou mee doen? En al maanden zijn er overheen gegaan. En uh, nou komen ze ineens eruit buiten van... We gaan het niet verkopen. We gaan het niet licenseren. We gaan het open source... Uh, we gaan het aanbieden aan de open source community. Wat vind jij daar nou van, Sam? <laughs> Ship het <it>, holla. <laughs> uh... Ja, nou, kijk, kijk uh, cool. daar cool. Ja, alleen, open source voor mobiele platformen heeft zichzelf nog niet bewezen dat het werkt, zeg maar. Mm -hmm. Open source voor, uh, hoe noem je dat eigenlijk, niet mobiele platformen, <laughs> voor laptops en desktops, is ook niet wat het zou moeten zijn. Ik bedoel, Linux is leuk en zo, Ubuntu en dat soort dingen, maar wie gebruikt het nou helemaal? Mm -hmm. Dat zijn... Echt uitzondering. En dat vind ik niet erg. Ik bedoel, dat zijn echt hartstikke leuke mensen en zo. En het is een mooi operating system. Alleen, uh, het is niet zo dat, uh, dat je nu kan verwachten... Dat, een, uh, dat, dat, die, dat het ecosysteem snel groot genoeg wordt... om uh, ook developers te ondersteunen. Want uiteindelijk, dat zijn we natuurlijk met elkaar eens ondertussen... Zo'n zo zo tablet of een smartphone of whatever... dat valt of staat met het ecosysteem eromheen. Hè? Welke apps kan ik gebruiken en welke diensten kan ik gebruiken? Mm -hmm. Nou heeft HP natuurlijk wel het voordeel... of ja, webOS, laat ik het zo maar noemen vanaf nu... Uh, het voordeel dat er een heleboel apparaten al zijn... die webOS kunnen draaien. Dus ze hebben een hardware base. Dat scheelt al, dat, dat scheelt al de helft, zeg maar. Dus dat, dat is al... Hebben ze een, wat mij betreft, in mijn redenering, in mijn hoofd... hebben ze een stapje voor op... Migo en Thyssen bijvoorbeeld. Of volgens mij is het hetzelfde, of andersom. Bada ja. en Thyssen, whatever. Uh, aan de andere kant, open source is wel de plek waar dingen doodgaan. Dus uh, hoewel ik hartstikke blij ben dat, dat er weer een kansje is voor webOS... ben ik mijn adem nog niet aan het inhouden. Nee. Maar goed, HP heeft ook aangegeven, we blijven ook zelf investeren. We blijven een kleine afdeling houden van webOS binnen ons bedrijf. En uh, we willen het samen met de ontwikkelaars groot gaan maken... Dat op zich lijkt me wel, dat is sowieso een goed streven. En of het gaat lukken is natuurlijk een tweede. Um, maar ik zie het wel, dat, dat mensen die, um, en dan scher ik ze allemaal over één kant natuurlijk, hè, maar mensen die een HP touchpad hebben, dat zijn vaak de wat creatievere in de zin van ontwikkelaars, uh, uh, mensen die uh, de alternatieve apps uh, downloaden... om zelf dingen te creëren voor een platform... dat zijn wel degenen die daar creatief mee omgaan, denk ik. Het zijn een beetje de Linux-gebruikers, inderdaad. Ja, ja. Ja, dus in ieder geval, ik... zoals je een Linux-gebruiker misschien wel zou beschrijven. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar wel uh, een toekomst in zit... om um, die samenwerking met die persoon aan te gaan. <coughs> en ja, dan ligt het naar mijn idee een beetje aan... de hardware die nog gelanceerd gaat worden vanaf nu... Waar webOS dan op gaat draaien. Kijk, ik heb ook geen ervaring met een, een mobiel besturingssysteem dat groot is geworden door, uh, ja, door klein te blijven, eigenlijk. Ja, nou, kijk, uh, je, je, je had het even over die opmerking van HP dat ze een team houden en dat ze het samen met de developers groot willen maken. Um, toen ze het kochten voor 2 biljard of een miljard, mm -hmm. HP of uh, webOS, toen hadden ze ook allerlei beloftes. Dus op, dat moment, op dit moment. Sta ik daar niet zo heel erg... Uh, de, dat geef ik niet zo heel erg veel waarde, zo'n belofte. Okay. De, ik bedoel, come on. Uh, toen ze het kochten was het. Wij zijn HP, we kunnen alles doen. We hebben zoveel geld. We kunnen uh, een grote push doen. En uh, ze hebben dat ding... <laughs> twaalf dagen te koop of zo. Voordat die ge, de, gecanceld werd. <laughs> ja. nee, dan niet, of een week of zo. Maar echt belachelijk weinig. En dan overdrijf ik het niet eens. Hè. Dat was echt... Dat ding was te koop. En binnen een binnen volgens mij een week of zo is toen besloten... nou, laat maar. Ja, en, precies. Ja, nou ja goed. Dat, dat geeft weinig vertrouwen in ondersteuning vanuit HP... voor in de toekomst. Dat mogen ze me natuurlijk hartstikke graag uh, onterecht bewijzen. <lacht> maar daar zit ik nu niet zo op te springen. En wat jij zegt, het ligt aan de nieuwe hardware die nu gelanceerd wordt. Maar we, da daar, uh, de open source community die maakt geen hardware, hè? Nee, die, klopt. Die, die, die, die, die, die propt hardware op of software op hardware. Dus dan is het, dan is het de vraag van um, zijn, zijn de tablets die de komende tijd te koop zijn of net verkocht zijn, zijn die open genoeg of uh, makkelijk genoeg open te breken om daar een WebOS op te zetten. Maar wil iemand dat als jij een <coughs> Samsung Android tablet koopt? En dan, dan, is, het dus, dan is het dus dat, dat WebOS zoveel toffer moet worden. Want mm -hmm. het is al tof, maar het was niet tof genoeg... voor mensen om het echt te kopen. Nee. Niet genoeg, zeg maar. Maar denk je dat bijvoorbeeld uh, een Samsung of een LG... of een Sony of weet ik veel wat... Um, zelf met webOS aan de slag gaat? Want dat mag nu natuurlijk. Je, ze mogen een tablet Ja, het is gaan toch inrichten. allemaal niet helemaal duidelijk... Hè, wat, wat het gaat worden, want het ligt heel erg aan de licentie. Dus dat soort dingen... dat kan je pas een beetje later beantwoorden. Um, maar het is een open source... Gaat... dan mogen ze dat toch? Of heb ik dat fout? Nou, uh, de, de zitten, Ik ben geen, geen expert hoor, maar... Wat ik begrepen heb, zijn er een paar GPL en, en Apache. en Er zijn een paar verschillende licenties. Mm -hmm. En die dingen hebben wel van, hebben invloed op uh, of je daar commercieel wat mee kan doen. Uh, okay. en, uh, maar goed, dat, dat durf ik niet helemaal zo te zeggen hoor. Want dat heb ik ongetwijfeld oh, keer ik het om of zeg ik het fout en dan krijg ik weer haters. <lacht> uh, nee, maar dat, dat, dat, dat, dat kan dus nog niet beantwoord worden zoals ik het heb begrepen. Okay. Plus... Uh, webOS wordt in drie stappen geopen sourced, of in ieder geval... Uh, we hebben dan webOS en dan heb je Enyo, volgens mij heet dat. Dat is het framework waarin apps uh, draaien. Uh -huh. En dan heb je nog een ander onderdeel. Dat heet de user stack of zo, volgens mij, of de gebruikersstapel. Uh, uh -huh. um, en daar zitten allemaal onderdelen in die uh, gelicenseerd zijn van anderen. Dus HP heeft gezegd van die onderdelen gaan we herschrijven of vervangen voor dingen die we wel onder open source, een open source licentie kunnen aan, aanbieden. Dus de intentie om het hele pakket van die drie dingen... Uh, wat samen zeg maar webOS opmaakt, dat komt in, in verschillende stappen online. Mm -hmm. Dus dan hebben we het over een jaar of zo voordat dat gedaan is... en dan kan pas een Samsung of een, een HTC gaan kijken afhankelijk van... Um, uh, van de licenties die, daar, die, die daarop, uh, waaronder dat wordt uitgebracht. Okay. Dus dat is nogal allemaal hartstikke grijs. Uh, uh, uh, maar ja, goed. Uh, als het zo doorgaat met Android uh, de laatste maanden, hè, veel betalen aan, uh, aan Microsoft en dat soort dingen, heb je kans dat ze wel eens een keer een kansje willen wagen, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. <hijen> ja, goed. Nou, de, voor WebOS, ik. Uh ik heb het er niet heel erg uitgebreid in mijn handen gehad en ik heb ook niet heel veel ervaring mee wat, wat ik ervan gezien heb wat ik ervan gehoord heb uh, uh, ja vind ik het nog steeds een heel fijn en uh, besturingssysteem wat voor mij betreft uh, wel heel veel potentie heeft wat ik altijd al gezegd heb ja. Um, maar ja dan uh, ik vind het op zich wel vreemd dat HP nou zegt van ja, waarschijnlijk of wellicht komen we dus in 2013 of eind 2012 met, uh, met nieuwe hardware. Uh, terwijl ze eerst zeiden van ja, dat gaan we nooit meer doen. het nou, ja, is echt zulke onzin is dat. Nou, wel, dat kan wel of ook niet. gewoon helemaal niet. Maar dat dus zegt uh, die, die vrouw... Uh, die Mac Whitman, ja, yeah. die, ah, die snapt het gewoon niet volgens mij. <laughs> ja, dat is toch de CEO. Nee, maar als dat in 2013 uit moet komen, dan zul je dus in principe nu al mee bezig moeten zijn tablets die kan je niet in een week in elkaar schroeven. Dat heeft een, heeft een tijd. En wat ze nu hebben gezegd, in principe, met dat webOS... Uh, is van, wij hebben het niet cool genoeg kunnen maken... zodat mensen het kunnen kopen. Nu geeft het aan de open source community... en hopen we dat een of andere random in zijn kelder... Uh -huh. het cool maakt voor ons. Hè? Dat is het, het hele ding. Daarom stuur je het naar, naar open source. Nou, uh, in dit geval. En dat, dat is niet volgende week of zo... Uh, kunnen er al zulke aanpassingen zijn dat het opeens wel uh, het meest gevraagde OS is. Sterker nog, het is nog niet eens uh, bekend welke licentie... die drie onderdelen die uitgebracht moeten worden. Dus ik kan me niet voorstellen dat we voor, voor juni überhaupt... Uh, iemand iets met webOS kunnen zien doen op, de, op die manier. Uh -huh. En dan kan ik me niet voorstellen dat dat binnen een half jaar zo groot is... Uh, en zo succesvol dat, dat HP de kans neemt. Dit is volgens mij gewoon een zoethoudertje om een extra vuurtje te steken onder die, onder die open source community. Dat mensen het gaan proberen. Uh, ik kan me niet voorstellen dat we in 2013, en schrijf maar in je agenda, dat we dan een webOS uh, apparaat zien van uh, HP. Nee dat, nee, okay. ja. nee, dat zou kunnen. En het lijkt me ook, of ja, tenminste, de, de reputatie uh, zit HP op het mom, moment tegen. Uh, want ze hebben inderdaad, zoals jij zegt, al heel veel beloofd en niks nagekomen. Um, maar ik denk, denk tegenwoordig, als jij een tablet wil als schoolbedrijf, daar, daar heb je al blueprints van liggen. En desnoods dat je een blueprint met een andere fabrikant vandaan. En heb je binnen twee maanden een tablet op de markt. Ik denk dat dat uh, zo'n zo, uh, zo probleem niet meer gaat zijn. Ik denk dat ja. dat bij de touchpad ook het geval is geweest. Want dat ding is qua hardware gewoon ruk. Um, en ik denk dat, dat daar, daar is ook niet heel veel gedacht in gegaan... zoals bij Sony, die, die er waarschijnlijk wel echt in jaar bezig zijn geweest. Ja, maar dat is dus het <kijkt> verschil tussen... Kijk, zo'n Sony Tablet P en die Tablet S... die waren natuurlijk leuk toen ze aangekondigd werden. Mm -hmm. Maar zeg eerlijk, hoeveel heb je nou nog gehoord... vanaf het moment dat je dat ding gereviewd hebt? Er zijn niet meer veel. Er is geen bus op het internet over, de, over die handel. Nee. Waar is wel bus over? Dat zijn over dingen als de Amazon Kindle... Uh, uh, Apple producten, bepaalde Android producten. En waarom is dat? Omdat daar zo'n ecosysteem omheen hangt. Ja. En dat bedoel ik. Dan kan je, je kan misschien in twee weken kan je het wel voor elkaar krijgen om software te laten draaien op hardware. Mm -hmm. Maar dan kom je weer met iets wat nog niet een ecosysteem heeft. En uh, HP heeft op dit moment denk ik niet een uh, groot genoeg uh, invloed, uh, userbase, om ook dat soort content deals. Of het nou apps, films, boeken. Uh, of wat dan ook zijn. Muziek. Mm. HP is een beetje het, uh, het eilandje wat je kan kopen. En ja, ik kan me niet voorstellen dat je een mobiel apparaat zonder ecosysteem wil hebben op het moment. Ja. Zeker niet als je uh, alternatieven hebt als een Android wat echt mooi begint te worden. iOS wat oké okay is. Mm. En uh, de Kindle Fire op een gegeven moment. Ja. Dus... Dus, dus we hadden het over Android gesproken. Ja. 10 miljard downloads in de store. Ja, dat was van de week. Of tenminste, de mijlpaal zal wel eerder uh, uh, geraakt zijn of overschreden zijn. Uh, maar inderdaad, ja, uh, dat, dat zet, zet ze een beetje op hetzelfde niveau als uh, iOS. Nou, een maandelijkse groei van een miljard volgens mij. Dus wat dat betreft uh, zijn iOS en Android aan elkaar gewaagd inmiddels. Het ja, begint serieus te worden, hè? Heb jij toevallig iets van cijfers gezien um, over uitgaven? In, de, in welke zin? Sorry. In de, in de app Stores. We, want in mijn uh, hoofd is het nog altijd zo dat uh, uh, iOS'ers meer kopen... en Android'ers nee, niks, niks meer gekregen. gratis downloaden. dat zou goed kunnen, maar is het ook niet zo dat... dat of was het nou andersom... Dat, dat veel applicaties in Android gratis zijn... In de Android Market. En dat ja. je er voor iOS 89 cent, 79 cent voor moet betalen. Ja, dat is ook zo, ja. Volgens mij zelfs nog, uh, dat, dat was toen, uh, uh, toen had ik de, de, de Rabobank, of was het ook weer? Tour de France app had ik voor 4 ja, euro tot. gekocht, jongen. Op iOS. Toen kreeg ik de HTC Flyer toen die tijd bekijken. Want die had ik toen wel een review. Dat was gewoon gratis. <laughs> Mooi is dat. Nee, maar daar komt het op, dat komt omdat kennelijk mensen niet echt betalen. En, en uh, het is natuurlijk wel zo: uh, het is nog steeds een beetje. Ook in Nederland is het nog steeds. Ik zie veel mensen uh, vragen hoe ze nou een betaalmethode kunnen toevoegen aan hun Google. Hè? Want het is 3V-kaarts of creditcards. Maar ja, lang niet iedereen wil hun creditcard zomaar delen. Mm -hmm. en, en niet iedereen heeft een creditcard. We zijn geen Amerikanen, dus wij zijn niet zo heel erg van de creditcards uiteindelijk. Dus uh, dat is allemaal nog. Uh, D daar zit allemaal nog wel wat, zijn nog wat stappen te nemen volgens mij, maar daarom vroeg ik het of het toevallig ook wat bekend was over hoeveel geld gaat er nou in? om. Want op dit moment, als ik gewoon uh, zou moeten kiezen van uh, hey, uh, Sam, je mag één app uh, uitbrengen op één van deze twee platformen uh -huh. en je mag er een euro voor vragen op alle twee de platformen, dan zeg ik doe maar iOS, want dan weet ik in ieder geval dat de kans groter is dat mensen uit, uh, een uitgave doen in mijn hoofd. Ja, nou goed, ik, denk, ik weet niet of het een, een, een vooroordeel is, maar bij mij heeft iOS en dan de iPad, iPhone ook meer het uh, idee van, van een beetje de rijkeren en ja, dat gaat heel fout klinken. Nou, de <laughs> nee. 1%. Hoe bedoel je? De 1%. Zie je, ze dat hele occupy niet meegekregen. Oh, jee. Daar heb ik echt geen aandacht aan besteed. Occupy, uh, Occupy staat niet op techmeme, dus doe dat do, do do care. Oké. Okay. Nee, nou goed, ik denk dat, dat mensen. Want je geeft al behoorlijk wat geld uit aan een iPad. Hè? Gemiddeld het is het 400-500 euro minimaal. Is dat, ja, hmm. Wil je zeggen hetzelfde? Ja. Uh, tot vorige week of zo was het, is het gewoon. Is er geen uh, goed alternatief voor minder of zo, toch? Nee, maar ik, kijk naar de iPhone, 600, 700 euro. En ik heb een Android-telefoon, heb je wel voor 100, 200 euro. Ja, dat is echt wel belachelijk, die iPhone, jongen. Ja, maar daar gaat het dus al. Dus als je 600, 700 euro uitgeeft aan een iPhone, en tenzij met kopen en op je je nog blauw per maand, um, dan heb je dat geld wel om dan ook flink wat aan applicaties uit te geven. En ik zeg niet dat Android-gebruikers het niet hebben, maar die zijn er veel voorzichtig mee van, ja, waarom zou ik al die onzin kopen? En groot gelijk hebben ze. Uh, oh, sowieso. Ik heb zoveel gekocht in de App Store... waar ik echt spijt van heb. Of in ieder geval spijt, spijt. Dat ik denk, van nou, dat kan ik ook niet kunnen doen, zeg maar. Ja. Uh, ik denk dat het toch het grootste verschil is... Dat, uh, de, de, dat Apple veel meer betaalgegevens onfouw heeft, zeg maar. Dus die hebben een veel grotere gebruikersbasis... waar ook betaalgegevens gekoppeld zijn met zo'n soort one-click-buy. Mm -hmm. uh, en ik denk dat als je dat vergelijkt met, het, uh, met, met de Android-userbase dat dat uh, een stuk minder is. Ja, maar of, of dat nou en, een verschil als als NFC, maak. Ja, dat maakt verschil, lijkt mij. Want uh, e e al die apps bij mij zijn zo'n beetje doorgaans impuls aankopen. Mm -hmm. Kijk even in de hitlijsten, dan denk ik, oh, 79 nou, cent, dat kan mij nou rotten. Dus dan druk ik wel veel op, uh, op bij. Maar als ik, als, ik, als ik nog moet nadenken hoe, door welke hoepel ik moet springen... Om, om een prepaid creditcard aan te schaffen of wat dan ook... ja, dan wordt het al wat lastiger... Uh, en het gaat gewoon om grote getalen uiteindelijk. Hè? Want die als jij en ik zullen gewoon betaalgegevens hebben aan hun uh, Google-account. Maar het, het gros, daar gaat het natuurlijk een beetje om. Maar goed, daar komt waarschijnlijk wel, uh, wel verschil in als Google wat harder NFC gaat pushen. en uh, Laten we wel weten, we hebben het over die 10 miljard apps. Wat uh, Google gedaan heeft is geniaal. Want die hebben gezegd, weet je wat wij doen? We geven gewoon 10 dagen lang 10 apps per dag weg voor 10 cent. Of geven weg, we verkopen dat. En ze, ze hadden dat net goed gratis kunnen doen... want die, die developers die verdienen daar echt geen klap hoor, aan, die, aan die 10 cent. Dat, dat, daar doen ze het niet voor. Dat doen ze om mensen hun betaalgegevens te laten invullen... zodat ze na die 10 dagen meer betaalgegevens omvaal hebben... zodat die mensen wat makkelijker kunnen kopen. Sterker nog, ik zie mensen op Google Plus zeggen van... ja, oh, 3 v cash, dus het minste wat je kan kopen is 20 euro. Nou ja, ik koop ik wel 20 euro. Een eurotje, uh, hoe heet het, uh, administratiekosten... En dan hebben ze zo'n ding, nou dan kopen ze in die tien dagen, stel dat ze iedere dag drie apps kopen, wat is dat dan? Uh, is 3 uh, dollar of 3 euro. Mm -hmm. En dan hebben ze nog 17 euro over op hun Google account om dingen te kopen. En dat, dat zijn de dingen natuurlijk, onder andere wat, uh, wat zo slim is van die, van die Google set in, de, in, de, in dit geval. Ja. Want Google heeft een hoop gedaan deze week. Zoveel zelfs dat... Uh, Google Current. Ja, maar ook echt een heleboel andere dingen. Nog meer dan? Ik weet het even niet meer. <laughs> nee, Google is echt ziek bezig jongen, de laatste tijd. Die update echt alles. Even denken, wat hadden ze nou nog meer? Uh, ze doen heel veel met Gmail hebben ze weer geüpdate met de meer Plus integratie en Picasa. Mm. En Google Docs. En uh, Google Currents. Daar moeten het zo even over hebben, inderdaad. En wat hadden ze dan nog meer? Uh, Google uh, Schemer, heb je dat gezien? Nee. Schemer? Schemer? Nee. Het zeg maar zijn of een nieuw ding van uh, dan kan je. Je kan zeggen: I want to. En dan kan je zeggen: I want to visit uh, Tokyo. Ja. En dan, als je, dan kan je zeggen: Van nou, dat wil ik ook. En dan kan je elkaar uitdagen, volgens mij. Dus wie het eerst in Tokyo is. Maar dan kan je dus ook zeggen: Van uh, ik wil een keer zelf sushi maken. Dan zeg je: Nou, dat heb ik al een keer gedaan. En zo kan je dus een soort: uh, Het is dat een soort uitdagingen. Uh, ja, online to do. Ja, niet echt to do. Maar zoiets: schemer.com. Schemer maar je moet een invite hebben, volgens mij. Of in ieder geval, dat weet ik niet zeker. Ik heb in ieder geval twintig invites. Okay. Mag je, je willen? <laughs> nou ja, ik, ik ken het hele, hele principe nog niet. Ik vind, het klinkt interessant. Ik moet het eens een keer gaan uh, doornemen, denk ik. Nee, hey, maar, maar sowieso. Google is gewoon gek. of gek. Keihard aan het rammen. Ja, ja maar die, die hebben toch ook zo'n hele grote researchafdeling... waarin ze gewoon uh, tegen mensen zeggen van... Gooi maar met ideeën. We gaan het gewoon proberen. En als het niks is, dan uh, haalt het weer Nee, dat uit. is dus veranderd. Niet? Dat was Vroeger. Vroeger. Ja. Dat was uh, voor Larry Page terug was. Okay. Dat was een beetje onder Eric Smit, zeg maar. Toen was het ook nog zo dat als je een beetje knappe engineer was... dat je, dat je 20% van je tijd of zo mocht je aan je eigen ideeën besteden. Dat, zijn, dat is allemaal nu verleden tijd. Hè? Drie kwart van alle producten zijn gekild. Mm -hmm. uh, en er is nu veel meer concentratie op, uh, op, op, op core-producten en een paar nieuwe dingen... Maar dan zie je dus wel dat als je dus inderdaad die power van Google wat meer concentreert op bepaalde dingen. Dat je dus in, in rap tempo uh, nieuwe functionaliteiten kan uitrollen. Uh, ik vraag me gewoon af van wauw, is dat nou allemaal wel zo, zo verstandig om het allemaal maar in één week te doen of zo? Ik, ik, ik had het niet uitgezocht hoor. Ik wist niet dat we het erover gingen hebben. Maar ik zag van de week gisteren of zo ergens een postje voorbij komen van iemand die had op een rijtje gezet wat de afgelopen tien dagen of zo, afgelopen uh, maand. Was gebeurd. En dat was gewoon echt scrollen, scrollen, scrollen. Dat is niet normaal, jongen, hoeveel er is ge gedaan door Google. Mm -hmm. Maar onder andere ook een Flipboard Competitor. Zeg je dat wat? Google-current? Uh, ja, sorry. Ik was er iets aanleggen. Nee, nee, ja, absoluut. Dat, uh, uh, dat zag ik ook voorbij komen en heb ik geplaatst. En ik dacht, nou, ga ik gelijk maar proberen. Uh, maar jij was me voor. oh. Nou maar vertel eens, uh, wat is de Google Currents? Uh, nou, dat is eigenlijk een flipboard, uh, wat we al kenden, dat is eigenlijk een magazine-style nieuwsreader, daar komt het op meer. Uh, je kan je uh, belangrijkste websites of jouw belangrijkste informatiebronnen, en uh, denk dan aan een uh, uh, The Verge, uh, CNET, uh, noem maar op, die kun je allemaal in, in een fraaie vormgeving met mooie kolommen, foto's, teksten, laten weergeven in één een handige applicatie. Het is een RSS-reader, toch? Ja, daar komt het wel op neer. Maar je kunt, je kunt ook een, ja, je kunt dus als, als publisher, dus uh, ik zelf zeg maar, mijn tablets magazine, een, mm -hmm. een uh, magazine aanmaken. En dat is dan wel afhankelijk van RSS, maar je kunt het wel nog naar eigen inzicht aanpassen, vormgeven, mooi maken. Ja, ja. Dus is iets geavanceerder wat dat betreft. En dat heb ik geprobeerd uh, overigens, want Tablets Magazine is inmiddels te vinden op Google Currents, maar ik krijg het nog niet voor elkaar. Dus als, als iemand daar echt verstand van heeft, of me wil helpen, heel graag. Ja, serieus? Ik dacht dat het helemaal niet moeilijk was. Nou, het is, het is niet moeilijk, um, maar... Um, Weet je wat je moet doen? Vraag eventjes uh, op Google+. Plus aan. Dank je Oh, ja, sorry, nee. oh, oh, heb je al gedaan? Nee, niet aan hem, maar in het algemeen, ja. je vragen. Oh, als je het, het algemeen hebt gedaan, dan uh, stel ik jouw vraag wel opnieuw, zeg maar. Dan stuur ik wel mensen door naar je post, want ik weet een paar mensen die daar handig mee zijn. Ja. Dus wie weet kunnen we willen die jou helpen. Ja, want ik, uh, wat ik nu heb, um, is, is dat zeg maar de, de excerpt van de post, dus de samenvatting. Oh, wacht, wacht, kan je dat uh, vrij uitgebreid vertellen? Dan zet ik jou even op speakers en dan druk ik mijn microfoon even op mute, want... Ik begin echt dood te gaan, dus ik moet even een glaasje water halen. Luister ik ondertussen <laughs> naar jou, oké? Okay? Geen probleem. Oké, okay, go. Ja, want wat ik nu heb gedaan is dus de samenvatting... Uh, die wordt weergegeven in Google Currents. Dus je hebt een mooie vormgeving met links een artikel, rechts een artikel... en dan heb je ook een onderscheid tussen reviews, columns, tips, uh, video's, noem maar op. Dat is allemaal heel mooi. Maar zodra je naar een artikel gaat, is de foto heel wazig... want hij gebruikt de thumbnail, dus de kleine afbeelding, 150x150 pixels... Dus die is al vaag, en daarnaast krijg je een hele korte samenvatting van het artikel, waardoor mensen alsnog door moeten klikken naar de website om het hele artikel te lezen. Dat is het grote nadeel, en ik krijg daar nog geen hele artikelen in, en ik zie andere websites, als een Slashgear zag ik, ik zag een All About Phones uit Nederland voorbij komen. Die hebben gewoon hun uh, volledige artikelen erin staan. En ja, dus I mean, dat you're moet... doing it wrong. Ja, nee, precies. Allicht. <laughs> waarschijnlijk. Wat, wat, wat jij moet doen is sowieso zorgen dat je RSS volledige content weergeeft. Nee, schat. Want ook alle About Phones en Slijskeren hebben geen volledige RSS. Tuurlijk wel. Nee. Ja, dan, dan is de RSS die je via hun website uh, makkelijk kan openen, is dat waarschijnlijk een excerpt RSS. Maar ze hebben gewoon een aparte feed aangemaakt om volledige content te delen. Oh, absoluut. Maar als iemand mij kan vertellen hoe dat, dat moet dan, dan, dan graag dan. Zo een extra feed aanmaken, bedoel je? Ja, die, want ik, volgens mij kan ik in mijn uh, CMS-systeem alleen maar aangeven van hè, uh, uh, samenvatting of, of, of volledige post. Niet, niet uh, een onderscheid maken. Dat, dat lijkt me verschil, sowieso dus. een belangrijk verschil. En ik denk dat je, als je dat op die manier kan doen, dat je dan misschien ook uh, uh, kan aangeven welk imageformaat gebruikt moet worden. Maar uh, maar ja, goed, goed, er zijn dus een aantal dingen. En dat is niet interessant voor Google dus zou in, in dit geval wel het netwerk zijn wat ik je aanraad om, om hulp te vragen. Ja, precies. Maar goed, uh, dat, dat, uh, ik heb dus in ieder geval een eerste versie op uitgebracht. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar volgens mij zitten er ook nog wat bugs in. Want mm -hmm. mijn ervaring um, met Google Currents is... ik heb dat op de ViewSonic Viewpad 10e gedaan. Uh, ik kom er nog op terug. <laughs> uh, dat is wel lekker, hè? Ja. Um, en dat ziet er allemaal aardig uit doordat je in een artikel zelf komt. Want dan moet ik heel veel naar rechts scrollen. Om tot de tekst te komen. En die staat dan in het midden uitgeleid. als één lang stuk tekst. Uh, ik denk en... dat het gewoon nog niet helemaal soepel gaat. Ik denk dat, het, dat je daar... Nee, maar dat, uh, is, dat is bij elke vast... andere magazine. Dat was ook Beslijsgear, Net, uh, Verge, noem maar op. Huh? En ik, wat, datzelfde... probleem, dat hoor. Ja, dat is vreemd. Want ik, uh, ik las op Twitter ook... Uh... Oké, okay, wat is ook weer het probleem dan? Leg nog eens één keer uit. Als je in een artikel gaat. Ja? Dus uh, je klikt op een artikel. Dan zie je uh, de, de, de, de titel. Ja? En daaronder is het wit. Dus dan moet je helemaal naar rechts swipen. Nee, want pas als ik naar rechts swipe in het midden. Dus zeg maar, het is drie meter aan artikel. En helemaal, je zit nou in de eerste tien centimeter. Dan moet je helemaal naar rechts swipen, twintig keer. Dan zie je het, het plaatje met daaronder de tekst die helemaal lang uitgerekt is. Mm -hmm. En dat, wow. ik dacht dat het een probleem van mij was. Maar toen zat ik op Twitter te lezen. En dat was Arnold Wokker volgens mij. Uh, die dat zei van, ja dat heb ik ook. Of tenminste niet, dat heb ik ook. Maar die had hetzelfde probleem zetten dat op Twitter. Uh, ah, nou, dat, van, ik huh? heb hem niet mijn iPad hier liggen. Uh, Misschien is dat een Android-probleem. Op Android is het me ook niet opgevallen. Oh, je, hebt, je hebt natuurlijk op de, op de Galaxy heb gedaan. Het is me niet opgevallen op die manier. Ik heb redelijk wat gelezen. Trouwens, voor de echte oplettende kijker, het is niet echt een, uh, een flipboard-competitor natuurlijk. Het lijkt nog het meest op Feedly uiteindelijk, ja, vind okay. ik hoor. Maar, uh, hmm, ja, ik weet niet. Maar goed, nee, ik ben benieuwd of je het voor elkaar krijgt om... Uh, uh, ja, om het goed werken te krijgen. En uh, misschien vinden de luisteraars het wel leuk als je dat ook uh, in het kort een beetje deelt. De, op een gegeven moment, uh, hoe krijg je je eigen bloggie of je eigen magazine-achtige stijl, website, in een magazine. Mm -hmm. Want er zijn in principe, op dit moment heb je dan dingen als Flipboard, Google Currents, Feedly, Maar bijvoorbeeld ook de Dolphin browser, die heeft ook weer een eigen uh, systeem of zo zeg maar, om je website in een soort magazine-vorm te laten Laten weergeven. Als je in Dolphin browser naar bijvoorbeeld Wired gaat, dan krijg je zo'n balk onderin van: we kijken het in de speciale stijl. En dat is ook weer aangepast. Dus dat zijn wel dingen die echt aan, aan het opkomen zijn op dat moment. Maar ik weet niet of het onbeschoft is om jou te vragen zomaar on the air. Maar uh, wat zijn jouw bedenkingen bij zo'n systeem? Want. Als je dat wel voor elkaar krijgt om je helemaal mooi je, je plaatjes en je tekstjes en uh, filmpjes en dat soort dingen in zo'n systeem te krijgen, klopt niet verdien meer bij je, je, je dat op nee. Dat is het nadeel. Want uh, je kan daar geen advertenties in kwijt. Tenzij Google dat gaat integreren, maar dan, volgens mij zit dat er nou nog niet in. Um, het is wel jouw brood, toch uiteindelijk? Ja, en als jij daar natuurlijk heel je volledige. Want dat is mijn nadeel met om mijn volledige artikelen in mijn RSS feed weer te geven. Nou, dan zitten daarvoor een nadelen aan, hoor. Maar een van de nadelen is dat mensen niet meer op je site zelf komen, uh, of minder. En dat ook andere websites die hele teksten uh, kunnen overnemen. En noem maar ja. op, als je dan nou naar een magazine gaat, dat is allemaal heel mooi nadig. Het ziet er super chic en vet uit. Maar ja, je leest het magazine als gebruiker. En uh, ik, ik zie uh, mensen dan ook niet snel naar mijn website komen. En ik kan daar ook geen advertenties in zetten. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over. Uh... Banners van, van bedrijven die, die mijn website sponsoren of, of gewoon de Google Ads. Dus nee, uh, nee wat je zegt, ja, dat gaat wel uh, ten koste van het brood wat je moet verdienen. En zijn er alternatieven al, dingen waar je wel een soort verdienmodel in je, in, in je, in je magazine kan hebben? Andere programma's als Google Currents bedoel je? Nou, ik weet niet, toch al een ander verdienmodel, zeg maar, dus. Kijk, eh, kijk ja. ik bedoel, ik vind jou aardig en zo, en ik vind het magazine leuk, maar als het ja. aan mij lag, als ik jouw hele feed in mijn, mijn r 6 kon krijgen, ja, sorry, dat kwam ik ook niet meer. Nee, tuurlijk. Ik bedoel niet lullig, maar gewoon omdat ik lui ben en ik vind het makkelijker om alles in één keer te lezen. Maar ik ben ook wel weer zo'n type, dat zegt van, nou ja, als jij een betaalde feed regelt, zeg maar, op een Daring Fireball-achtige manier, ja. waar wel die volledige content in zit, en eh, ik weet niet of dat allemaal kan worden tegenwoordig, al met de Google Current en Flipboard, dan weet ik veel. Ik zou zeggen: ah, ja, joh, als jij dat uh, makkelijk voor mij maakt, uh, voor een eurotje of uh, weet ik voor een dollar per maand, mm -hmm. via een soort PayPal-subscription of wat dan ook. nou oh, ja, goed, uh, dan, maar dan wil ik ook geen advertentie, niks meer zien. Hè? Ik bedoel, nee, dan wil nee, ik precies. gewoon in een mooi opgemaakte manier iedere morgen zeg maar in mijn in, in reader kunnen openen: uh, op Flipboard of op, op iPad of wat dan ook. Dat voor dat soort dingen zou ik wel uh, wat willen. En dat gaat echt lang niet voor alle websites op, hoor. Er zijn maar weinig websites waarvoor ik zou willen betalen. Jou ja, ook alleen maar een beetje mijn vriend bent. <laughs> nee, nee, nee, nee, maar zo'n zo uh, um, zo soort website is natuurlijk, natuurlijk wel interessant om op die manier te bekijken. Maar goed, dat moet dan natuurlijk wel aanzienlijk makkelijker en beter zijn dan... Uh... Ja, maar dan moet, dan moet ten eerste al Google die optie gaan bieden. Uh, dat, ja, dat als, je, als je het via Flipboard wil doen, hoor. No? Ik weet niet, ik zou het niet weten, daar heb, daar heb ik echt te weinig verstand van. van oh, ik roep van, ook maar wat hoor. Code en een developer gebeuren en noem maar op. Om, uh, want ik heb wel eens vaker zitten denken van ja, als je nou toch gewoon iedere vaste bezoeker inderdaad een euro per maand laat betalen. En je gooit al je advertenties eraf en je maakt gewoon overzichtelijk mooi uh, artikeloverzicht. Nou, ja. dat uh, dan zeg dat 20% van jouw uh, bezoekers of dat uh, gaat doen. Dan zou ik in principe al uit de kosten kunnen komen. Maar ja, hoe moet dat? Da gaat het niet doen. Het is wel veel inderdaad. Ja, Toch lastig inderdaad, lastige hobby. Ik weet niet of heel veel mensen daar inderdaad op uh, zouden doen. Want je kan de informatie ook ergens anders krijgen. Ja, dan heb je ja. last van advertenties. Maar ik denk dat veel meer mensen, 90%, 95%, dan maar die advertenties uh, yeah. neemt en dan niet die euro per maand betaalt. Al is het maar een euro. Want dat probleem heb je nou natuurlijk ook met die krantenabonnementen en zo. Ja, wie gaat dat tegenwoordig nog doen? Ik hoop dat Flatter, ken je dat? Flatter? Flatter? Nee. Dat is zo, je kent toch van die tweetknoppen en dat soort dingen die je onder een post kan doen? Ja. Er is ook iets als Flatter, F-L-A-T-T-R. Mm -hmm. En uh, ik betaal aan Flatter, gaat volgens mij automatisch zo 10 dollar per maand of zo. En ik kan gewoon, als ik een Flatter-button zie en ik vind dat iemand goede content of een mooi stukje heeft geschreven, whatever, kan ik op die Flatter-button drukken. En... Uh, stel nou dat ik in die maand tien keer op, een, op die flatterbutton heb gedrukt, bij verschillende mensen of uh, drie artikelen bij hem en uh, ergens anders per keer dat ik klik wordt het verdeeld, aan het eind van de maand krijgen die mensen dat geld okay. dus, dus dan krijgen ze krijgen 1 dollar, omdat ik 10 keer heb gedrukt maar als ik 100 keer druk, dan krijgen ze gewoon 10 cent en zo kan je dus zelf je kan volgens mij 5 dollar, 10 dollar 20 dollar, weet ik veel, je kan je instellen hoeveel je wil geven mm -hmm. uh, per maand uitgeven aan goede content mm -hmm. dus ik kies ervoor om per maand Volgens mij is het 10 dollar. Ik doe dat al anderhalf jaar of zo. Dus ik zou het echt niet weten. Uh, 10 dollar uh, zet ik apart zeg maar, voor goede content. En op flatterbuttons waar ik het tegenkom. Dan druk ik erop. Maar die flatterbuttons zijn nog niet wijd genoeg verspreid. Dus nu kies ik er ook soms maanden voor. Om niet te klikken. Want ik vind het ook weer een beetje overdreven. Om iemand 10 dollar te geven. Voor één klik. Weet je wel? Want, omdat ik niet nog meer kliks heb kunnen doen die maand. Omdat ik gewoon die dingen niet tegenkom. Ja. Dus daarom zeg ik, ik hoop dat dat een, uh, uiteindelijk nog een grote succes wordt worden. Of dat er een soortgelijk model gaat komen. Absoluut, maar dat is meer voor mensen cool, zoals nou. jij. Kijk, en dat bedoel ik jou niet verkeerd mee. Maar jij bent daarin toe. Jij vindt dat belangrijk. Ja. Goede content op het internet. Je kijkt daar echt naar. Je hebt daar een oog voor. Maar de gemiddelde uh, internetbezoeker heeft... Ja... Die kijkt daar niet naar. Die, kijkt, die scant over een artikel. Heen. Ja, moet, staat erin wat ik moet weten? Nee, oké, okay, doei. En als staat het er wel in wat hij moet weten... dan zal hij echt 9 van 10 keer niet op die knop drukken. Ja, en, en ik weet het niet hoor... want uiteindelijk is het geen succes... die vet we met... met, met nee, je ja. hebt ongetwijfeld gelijk. Maar aan de andere kant... Um, dat, kijk, als het, als het op een gegeven moment... de content nog slechter wordt dan het nu is... en... Echt, ik wil niet nu.nl blijven afzijken hoor. Maar jij had het er zelf al over. Dat, dat lijkt hard achteruit te gaan. Uh, ook vaak hun titels, die kan ik gewoon niet lezen. Mm -hmm. dus, ik echt zo, dus ik weet niet of het dan SEO-titels zijn of zo. Maar het backt niet echt lekker vaak. Nee, klopt. Maar, maar goed, uh, maar ook in het algemeen genomen. Als content achteruit gaat hollen op het internet... dan krijg je op een gegeven moment vanzelf een, een stroming... die betere content wil gaan leveren... En daarvoor betaald moet krijgen. En als een, een traditioneel uh, adventiemodel niet meer werkt, dan krijg je dit soort oplossingen. En dan, eh, wie weet uh, is dat iets wat over een jaar of drie, vier een beetje uh, naar boven komt. Maar ik denk nu ook dat als meer mensen het gewoon zouden weten, stel dat ik van die flatter buttons op mijn website had. En jij had van die flatter buttons. Maar je, je, we kijken ook eventjes naar mensen als Digi. Di, Digi, Digi Mind. Ja. Uh, Webwereld, uh, uh, tweakers, uh, tech meme. Of uh -huh. nou, is niet een goed voorbeeld, maar weet uh, uh, je, de sites waar wij. Dan kan jij per maand echt wel. Uh, ik neem aan dat je dan ook kiest van oh, weet je wat, dan geef ik wel 5 dollar per maand uit. En dan deel ik met mijn uh, bronnen, zeg maar. Je belangrijke ja. websites en mensen wie je graag omgaat, zeg maar, qua websites, ja. deel je je. Uh, een paar dollar per maand. En zo denk ik ook dat er bijvoorbeeld een hele grote uh, groep Nederlandse bloggers is... die dingen schrijven, uh, die niet over technologie gaan... maar er zijn een heleboel bloggers natuurlijk in Nederland. Hè. Als, uh, als die het allemaal zouden weten... die zouden ook wel... want die hebben allemaal in hun blogrol 20 blogs staan... die ze kennelijk iedere dag bezoeken. Of twee keer per week. Mm -hmm. Daar zouden ze ook wel mee willen delen. Mits... Ze maar zelf ook gedeeld worden. Ja, maar, Overigens kan je alleen maar een flatterbutton op je website hebben. als je zelf ook een geld geeft aan anderen. Ja, maar precies. Is het dan geen gewoon een cirkel waar we met allen in zitten. waar één keer door iedereen 10.000 euro ingestort wordt. en dat het gewoon tien jaar lang meegaat? Want je geeft 5 dollar uit en je krijgt 5 dollar terug. Oh. <laughs> dus ja, verdienen. Dat, dat wil jij maar niet zeggen, hè? Dat nee, je 5 dollar niet krijgt. Nee, ja, precies. Dat is nog het ergste. <laughs> je, je moet ja. het geld verdienen. K kijk, dit is mijn leven. Mijn leven klikt wel nee, zwaar. Nee, nogmaals, het is nu niet uh, goed, hè? Nog, uh, nee, nee. Ding. We gaan het dan een andere keer verder over hebben. Want ja. dit is het einde van ons app-segment. Want ik heb gisteren Nick wel gesproken en dat was ook hartstikke gezellig. Hij doet jullie allemaal de groeten. Alleen het opname. Oké, okay, je nog? Nou, echt serieus. We hadden zo zeven minuten opgenomen. En het bestand was op een of andere geniale manier 1,6 in B. En het klonk echt alsof we het door zo'n foefuzela hebben opgenomen. <laughs> en dat nou, was dus niet te doen. Dus eh, jammer de bammer. Volgende week weer. Uh, wat ik nog wel even dan... Omdat we Nick niet horen. En ik ga niet cola zeggen. Um, wil ik wel even zeggen bitload.nl. Dat is uh, de plek waar Nick een leuke podcast doet. En uh, daar hebben we het ook eventjes in het appsegment over gehad. En omdat we dat nu missen. Dan uh, zag ik nog één keer bitload.nl. Check it out. Check it out. Het Bi einde van het app-segment. Bitload, toch? Bitload.nl ja, Oké. Okay. Ah, zijn er nog dingen... Ja, er zijn nog meer dingen op de lijst, zie ik. Oh, nog een volle lijst, ja. Viewpad... Even kijken, hoe heet dat? Viewsonic Viewpad 10e. Ja, fantastische naam, fantastisch product. Nee, uh, budget-variant. Uh, het enige probleem wat ik er nou mee heb, is dat ik de prijs nog niet zeker weet. Dat is de eerste keer dat ik een review doe van een product, waar ik denk van ja, wat gaat het nou kosten? Um, maar... Uh, Gefeliciteerd ge trouwens, hè? want het is een uh, exclusive voor jou, toch? Ja, dus is uh, de eerste uh, nee, ja, ter, ter wereld, naar mijn idee <tie> Ship it, holla Dus uh, dat mocht ik van Viewzone ook doen, daar ben ik er wel blij mee um, yes? Maar de, de tablet op zich was, was geen hoogsteintje, zeg maar Maar ja, goed, uh, naar mijn idee ga je er 249 euro voor betalen Dat is een beetje wat ik uit het buitenland haal van andere indicaties Nog steeds niet heel veel maar daar krijg je ook Android 2.3 voor. Uh, de meeste dingen is hebben het ook. Wel Gingerbread? Ja, dat is Gingerbread. Um, mm -hmm. Dus dat is nog niet voor tablets geoptimaliseerd. Het is echt uh, van origine voor smartphones bedoeld. Maar de unieke dingen aan dit, uh, deze tablet heb ik vorige week al kort even behandeld. Uh, zijn het IPS-display, wat we kennen van de uh, onder meer de ACI Transformer. Um, en uh, de ViewScene 3D interface. Dus uh, wat een wat geliktere interface die uh, bovenop uh, Android 2.3 gelegd is. Dus die, de, op die punten ben ik ook heel tevreden. Dat ding is echt een fantastisch display. Zeker ook voor buiten, uh, in zonlicht. En kijk ook als je op bed ligt of op de bank ligt. Fantastisch display. Maar er zitten gewoon wat nadelen aan die je vaker in een budgettablet terug ziet. Zoals een wat trage werking. En vooral de browser schokkerig. Hè. Dus inzoomen, uitzoomen, scrollen. Dat wil allemaal <kwijnt> nog net niet lukken. YouTube applicatie, uh, die heb ik gedownload uit de One Mobile Market. Er zit geen Android market toegang op, namelijk. Nou oh. ja, ja, die crasht de continu. En dan ben je een video aan het afspelen en dan schiet hij in één keer drie. Stappen terug, waardoor je weer op je homescreen zit. Nou, dat werkt gewoon niet. Maar het grootste probleem, of het grootste probleem, het meest opvallende probleem, was dat uh, de adapter uh, begon te roken. Toen ik hem in het stofcontact stond. <laughs> Are you kidding me? Ja, dus. Ja, Dan sta staat dat er ook in grote bo gro gro letters boven die review? Nee, er zit er niet in grote letters Deze boven die tablet. Heb... Zet je, uh, dit is de echte Kindle Fire. <laughs> zie Serieus, dit moet je, gewoon, dan moet je wel even naar een gadget sturen of zo. Of naar de Virtue of zo. Of een Fuse, van ik probeer te. Ja, maar te dat, kan waarschijnlijk er... ook verzekeringen <laughs> of zo. Uh, kan kan ik had er een video van moeten maken, eigenlijk. Serieus, uh, de... vind de... ik wel. gemiste kans. Ja, dat klopt. Maar goed, ik wil het ook niet te veel benadrukken, want het is waarschijnlijk een. Nee, uh... hey, maar stel je voor dat, dat je leven is gered? Ja, nou ja, dat zou ik, ik heb het er wel ingezet. Het staat gewoon in de review, hoor. Maar oh, ik, ik heb er ook met Fusionic over gehad. En die zeiden van... De... Nou, we hebben het hier op... Uh, Oeps. Ja. Ja, we hebben het hier op een paar verschillende modellen getest. En uh, hier, hier hebben we geen probleem mee. Want er zit ergens een contactje los. Ja, dat is echt het standaard los, antwoord van, van, van, van, van zo'n PR-vogel. Want als ik ze bel voor... Hallo, mijn uh, Galaxy Tab uh, die is langzamer dan de 10.1. Dan zeggen ze, nee hoor. <laughs> is gewoon niet zo. Je bent niet goed wijs. <laughs> Ja, precies. Maar dat is iets wat je moeilijk kunt kun bewijzen. Maar als straks al die uh, ViewSonic Viewpads in de fik vliegen bij mensen thuis, dan lijkt me het toch al logisch. En dat is wel een risico wat ze niet kunnen nemen, denk ik. Want we hebben wel eens eerder dat soort nieuwtjes op televisie en in de kranten gezien van uh, iPhones en dergelijke die in je zak in de fik vliegen. Of iPods, of waar aan het. Ja, dat inderdaad nokia mobieltjes zou die ontploffende batterij hadden. Ja, precies. Dus ik neem aan dat ze dat risico niet gaan nemen en ze waren even blijven, dat blijven dat ik het even melde. Maar dat vond ik wel opvallend, want ik heb hem dus niet op kunnen laden met toevall had ik nog een dezelfde lader voor een, voor een draadloze stofzuiger liggen. Dus daar ja, heb je ja, een mee. Roomba, joh? Een Roomba? Oh, de draadloze stofzuiger. Nee, een LG volgens mij. Zo'n handdingetje. Zo, hoe noem je het? Kruimeldief. Ja. Oh ja. Um, <laughs> dus jij hebt je tablet opgeladen met je kruimeldief op <laughs> Precies. En uh, toen uh, lukte het. Maar die, uh, die adapter is dus okay, helemaal okay, Wat mij betreft... Uh, en ik weet dat, dat mensen weer een mailtje gaan sturen van dat ik jou niet af moet kappen met dit soort verhalen. Maar serieus, ik stop gewoon met luisteren op het moment dat ik hoor dat je, dat je huis uh, kans is dat het in de fik vliegt. <lacht> ja, dan denk ik van, weet je wat, ik koop hem wel niet. Ik koop ja. hem wel niet, nee. Ja, nee, nee goed. Ik ga er niet bij hoor, ook al gaat het maar één op de tien keer fout. <lacht> ja, ja goed, het heeft naar mijn idee twee kanten. Ik snap, jou, ik snap jouw punt ook. En ook als, nee... Die... Precies zo uh, zou ik denken als ik op zoek ben naar een tablet en ik had de, de Viewpad uh, 10e in Is de Antaire nou... of Vantage anders in, in Italië? Nee. nee, ik heb al mijn producten uit Nederland hier gewoon aanhangen. Oké, okay, sorry. Uh, sorry, dat verder? Volgens mij niet. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ja, nee, ik oh, ik, als, ik, als ik, als ik uh, de, de view van Sonic viel 10e op mijn lijstje had staan en ik las dit uh, in mijn review, dan zou die ook een paar stappen zakken. Uh, een paar uh, plekken zakken. Een zeg maar. paar stappen zakken, gewoon niet kopen. echt <laughs> serieus. Ja, maar ja, goed. Dit is, is zo'n probleem. Ik of ze er mij ook eentje sturen. kijk koffie al vier in de Fickvlieg. Okay. Ga, Ga ik er wel naar zitten. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar dit is zo'n probleem dat waar, waar ik. Uh, nou, waar een fabrikant het risico niet kan nemen. Dus waar ik er eigenlijk wel van uit kan gaan... dat het probleem opgelost wordt voordat dat ding in de winkels ligt. Ja, je mag het ook wel, inderdaad. En dan wil ik niet voor je van ik verdedigen... maar ik denk ook dat, dat het zo is. Maar goed. Uh, conclusie, uh, leuke tablet, budget variant. Uh, qua display een van de betere. <laughs> nou, hou je bek. <laughs> Kom we komen dagen nog op jou... Uh, langzamer een Galaxy Tab 8 vertegen. <laughs> goed, eh... Uh was oh, ik? Uh, dus een leuk apparaat, maar uh, je moet wat, uh, wat concessies doen. Uh. Levensgevaar. <laughs> oh, oh my god, echt. Galaxy uh, Tab 8.9. Brandlos. Ja. Uh, dat dus is natuurlijk een, brandlos, uh, een, een, een, een brand brandlos. opschepper uh, verhaal. Want jij uh, zette, wat was dat, zondagavond uh, die Galaxy Tab review online. Ja. En bam! Weg met je website. Twintig bezoekers. Ja, er waren wel veel mensen. Ja, precies. Er waren meer dan drie bezoekers op één moment. En het uh, ging meteen mijn fout. Nee, maar dat ging hard, hè? Dat nee, het uh, ging, ging hard. ja. Dat waren op een gegeven moment waren 50, 60, 70 uh, kijkers op, uh, op jouw review. En, dat, uh... en sterker nog, toen jij ging kerstboompje uh, op optuigen. Want ik uh, had toegang tot die live stats, zeg maar, van de analytics. Toen waren er op een gegeven moment 100, 120 mensen. Dus ik zat zo een beetje dansje te doen achter mijn computer. van Iedereen leest me onzin. Nee, dus... Nee, kijk, dat soort dingen zijn gewoon leuk, weet je wel. Ik had ook op mijn projectcafé, heb ik wel eens dat het dan opeens knalt, weet je wel. Bam. 100, 200. En toen met die Apple livestream waren er op een gegeven moment 500, 600 mensen tegelijkertijd online. Ja, dat is toch geinig, zeg maar. Uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal een beetje ijdel en... Het is natuurlijk wel leuk als mensen een beetje komen kijken naar die dingetjes waar je moeite hebt in, uh, in hebt gestoken. Ja. Maar de, de 8.9 review staat dus inderdaad online. Uh, uh, de Galaxy Tab. En de test was eigenlijk, want ik heb hem gisteren teruggestuurd. En toen zat ik me eigenlijk af te vragen van, nou, de, de, de echte test is van, mis ik hem, weet je wel, na een dag of twee? Mm -hmm. Kon ik hem maar pakken. En dan moet ik eigenlijk eerlijk toegeven, dat, ja, dat je jammer, vind dat hij weg is. Oké. Okay. Dus, dus dat, dat moet eigenlijk gewoon een hoop zeggen, zeg maar, dat het toch wel een fijn apparaatje was. Um, en waarom is dat nou? Omdat die echt, ik vind het formaat heel erg mooi. Mm -hmm. Die 8,9, dat bevalt me een stuk beter dan de 10,1. En om meteen maar het controversiële gedeelte van dit stukje uh, achter de rug te hebben. Volgens mij is het langzamer dan de 10,1. En mensen ontkennen dat en, en, en, en doen. Oh, of zien dat dat niet. het niet. Nou Ja, dat ik, ja precies. Dat, dat kan twee dingen betekenen. Of ik heb gewoon geen gelijk dat dat ding langzamer is dan 10.1. Maar dat betekent dan wel dat ze alle twee te langzaam zijn, wat mij betreft. Want ik vind het scrollen net wat ja, niet te langzaam. Want wat ik zeg, hè, het is niet een super groot probleem. Maar ik vind het irritant dat het schokt tijdens het scrollen. Ik bedoel, zo heel veel hoeven een tablet niet te kunnen. Als die wel in ieder geval maar goed soepel internet. Dat is uiteindelijk wat ik het meeste doe op zo'n ding. Dus dan wil ik dan wel dat het, dat, dat het een beetje lekker uitziet. Nou, dat viel me dus wat tegen. Uh, omdat hij net wat schokte, maar voor de rest is er echt niks aan te merken op het ding. Het zit allemaal strak in elkaar, beeldkwaliteit uh, is mooi. Uh, ik, ik ben persoonlijk gewoon niet zo'n fan van dat Samsung je niet wil laten vergeten dat je een Samsung hebt gekocht. Kennelijk zijn ze zelf ook bang dat je denkt dat je een iPad hebt, mm -hmm. want uh, aan de voor- en de achterkant staat een logo, ja. Dat hoeft voor mij nog niet echt per se, weet je wel, in mijn bestel Samsung hebben staan. Maar dat zijn echt allemaal van die kleine, zeikere dingetjes. Want voor de rest is er echt niet zoveel aan te merken op dat ding. Behalve dan dat hij wat mij betreft wat langzaam is of aanvoelt soms. Ja. Um, en, uh, maar ja, dat is zo'n zo, zo non-argument uiteindelijk. En dat hij op een honeycomb draait, want de honeycomb bevalt me gewoon niet, niet heel goed. Nee, eigenlijk moet jij die dingen pas gaan reviewen ergens in, vanaf februari of zo. Ja, ice cream sandwiches. Ja. ja dat gaat jou pas tevreden stellen wellicht. Ik weet niet. Uh, er, er gaat maar... Want ik heb ook niet super veel te klagen over Honicom, Maar uh, als ik zoiets zeg van... Ja, maar hij schrolt niet echt lekker. En jij zegt van... Uh, mijn Android scrolt ook niet lekker. En je leest op het internet van... Ja, maar mijn Android schrolt, uh, tablet scrolt ook niet zo lekker. Uh -huh. Dan... Weet ik niet eens of het nou precies aan die 8,9, 10,1 uh, flyer of wat dan ook ligt. Ligt het er niet gewoon aan dat Honeycomb niet helemaal optimaal is. En dat hoor je natuurlijk ook vaak. En daarom heb ik gezegd van misschien wel het grootste nadeel van deze tablet... is dat die gewoon nog niet op het beste besturingssysteem draait op het moment. Ja. En, en, en ik weet helemaal niet hoe, hoeveel beter ice cream sandwiches is. Dat weet helemaal niemand. Dus daarom zeg ik het. Het is een beetje een irritant argument om zelf te gebruiken... Maar ja, wat moet je anders? Want dat blijft een beetje het hele idee van Android tot nu toe. Uh, al is het voor smartphones anders. Uh, Android is in, in potentie heel erg cool. Maar uiteindelijk, als je hem hebt, valt het ja. valt tegenvallen. Weet ik niet of het nou het juiste woord is. Maar is het, het, het kan beter, laten we het zo maar zeggen. Nou. Dus, dus dat? Oké, okay, nou ja, leuk. Uh, twee mooie reviews zijn het geworden. Uh, redelijk wat bezoekers getrokken. En, en ik denk dat we mensen daar uh, ook redelijk wat informatie uit kunnen halen. Zeker als ze nog twijfelen tussen 10.1 8.9. Uh, of, of voor een budget tablet wil ik kiezen. Uh, twee mooie reviews daarvoor. En ze kunnen altijd contact opnemen hè, met jou of mij als ze een vraag hebben. Absoluut. Ze... Sowieso onder het bericht. En ook jouw uh, gegevens staan onder, onder jouw reviews. Dus kunnen ze via Project Café of via uh, Google Plus, Google Plus uh, contact opnemen. Um, en volgende week weer een nieuwe review. Ik, ik verwacht de Argos 101 G9. Of de 80 G9. Ik weet eigenlijk niet welke komt. 8 inch of 10,1 inch. Um, die krijg ik morgen binnen. Um, ben ik ben benieuwd naar. Uh, Android 3.2, uh, Honeycomb, alles erop en eraan. Um, ja, ik heb hoge verwachtingen van Argos. Ik heb er nog geen in mijn handen gehad. Veel mensen zijn blij. Of in ieder geval veel mensen praten over Argos. Ja, Argos heeft uh, die flink aan het pushen met tablets. Die hadden ook uh, van de week een nieuwtje geplaatst. Of nee... Uh, de CEO van uh, Argos, die, die, was, uh, die sprak tegenover een uh, Franse radiozender uh, over de ideeën die zij voor 2012 hebben. Dus de projecten die ze op gaan starten. Mm -hmm. en dat zijn nog dunnere tablets. Uh, 7, 7 uh, mm moet het gaan worden. Um, daarnaast uh, willen ze. Zij, zijn die dingen uh, dun dan nu? Sorry? Zijn dat een beetje dunnere tablets tegenwoordig? Van Argos? <laughs> nou, dat is een gemiddeld, Ik denk 9 mm, 10 mm. Uh, Oké, okay, niet achtelijk dik. Nee, nee, nee. Absoluut. Ik ken Argus eigenlijk alleen nog maar van die, van die ouderwetse mediaplayers, weet je wel? Dat ja. Je zo, zo, ja, maar ze uh, hebben inmiddels echt, uh, ik denk misschien wel vijf. Nou, als je echt alle varianten op bent rekenen, <laughs> dan hebben ze wel dertig varianten op de markt. Dan heb je het over Samsung, maar dit is nog erger. Ik ben echt tegen bijna de helft zoveel als, uh, als Samsung. Ja, dit is, uh, die hebben heel veel varianten op de markt. En um, ze, willen, ze klimmen steeds iets, iets naar een hoger uh, segment. Um, nee. Dus volgend jaar dunnere tablets. Uh, uh, tablets met home automation, dus nog meer rare functies om alles te kunnen bedienen um, dat is nog meer robot willen ze gaan ontwikkelen ja vraag me niet hoe en wat hè. super vet joh ik dus, uh, nou daar, ja, daar ben benieuwd uh, ik hou je site in de gaten weer deze week of uh, wil die review zien uh, verschijnen of ja, misschien uh, in ieder geval volgende week deze podcast van volgende week nemen we op en daarna nemen we een weekje vakantie dat had ik gehoord of, ja, volgens, volgens, of, mij, volgens mij twee weken twee weken? Ja, want volgens mij is het dinsdag. Is het 1, januari, van 1 januari, januari of zo. Vervang je gewoon door iemand die ik aardig vind. Net of jij hebt 1 januari podcast kunnen lopen. Precies. ik ben Ja, precies. iPad aan de vuurpijl. Kan niet, uh. Alles bel ik wel even. Vijf minuten. Neem we dan wel op. De geld. Ja, precies. Nou ja, goed. Dan moeten we volgende week nog maar even kijken wanneer we weer oppakken. Maar dat zien we dan wel weer. Uh, uh, maar cool. Die Argos-dingen, ik ben benieuwd. Uh, leuk om eens een keer te zien. En. Wat ik was zeggen, ik had gehoord dat Renault die komt met een auto, volgens mij in juni of zo, en bij die auto krijg je een tablet. Oh. Wat? En dat is een Renault-tablet, mm -hmm. dat schijnt een mooi tablet te moeten worden. Ik heb er niks van gezien hoor, ik heb alleen maar gehoord van een interview tijdens de web met zo'n uh, gozer van Peugeot, of Renault, weet ik veel, een van die twee. En dat is dus je dashboard. <laughs> dus, dus je zit er gewoon dus standaard in je auto en dan kan je dus gewoon losklikken. Uh, je instrumentenpaneel is zeg maar een tablet. En dan is het de bedoeling dat je hem meeneemt naar binnen. Dus, dus kennelijk ook je sleutel van dat ding. En waarom is weet... je hem laat, uh, laat vallen? Kun je je auto ook niet meer gebruiken? Uh, dat is alvast wel... Uh, ik bedoel, uh, er zijn altijd oplossingen om je auto gewoon uh, te starten natuurlijk. Ja, Zonder snelheidsmeter. Uh, extra sleutel of zo, weet ik veel. <laughs> ze, wat, weet ik hoe dat zit, maar dat is het verhaal. Dat ze, een, uh, ja, ja, inderdaad. Straks is je snelheidsmeter kan stuk. Ja, misschien start hij dan wel gewoon niet. Uh, en dan is het verhaal dat je, dat je, als je die auto koopt, zit sowieso die tablet bij, Maar dan kun je ook weer extra diensten kopen. Mm -hmm. Dus een abonnement afsluiten bij Peugeot of Renault. Of die twee. Volgens mij geen no. Bijna zeker een no. Uh, en ja, dan heb je extra diensten of zo. Weet je wel dat je... Mm -hmm. Misschien is het dan betere navigatie met traffic. En komen ze een nieuwe tablet brengen als je hem weer hebt laten vallen. Of... Nee, nou ja, goed, ik vond het wel geinig om eventjes... Uh, ja, ik, dus ik heb... mochten we even snel domme dingen roepen. Ja, ik heb liever een juke Ah, <laughs> oh, Zo, dan maak jij de grap echt. Hoeveel denk jij dat we deze week vroeg zijn? Min drie. We hebben drie teruggebracht. Drie ja. teruggebracht. Ja, nu gaan ze hem dus echt nooit meer sturen naar je, hè? Ja, dat is het lekker in rot, hè. Sorry. Dus... Okay, laten we het even heel snel uh, afsluiten met... Uh, Twee transformer nu. Ja, even snel. Transformer Prime. Had ik vorige week een bericht geplaatst dat uh, die wellicht vertraagd zou zijn door wifi-problemen. Uh, dat meldde Fandroid. Uh, um, daar kwam Slashgear met een reactie op: van nee, dat is niet zo. We hebben van ACE gehoord dat het niet zo is. Oh, Oké, okay, moet dat... Slashgear. Door... Oh, weet ik okay. Ja, die hadden dat van ACE zelf gehoord. Uh, daarna kwam Aces Nederland met de verklaring van wij hebben nergens last van, ik zit in Taiwan, zijn mijn uh, contact bij Aces. Dus, en ik heb nou contact met de productmanager en uh, de, hij komt gewoon in Nederland uh, in januari. Daarna kwam Engadget gisteren weer met hij is toch vertraagd want hij heeft wifi problemen en er is nog geen <lacht> nieuwe datum. Dus ik weet het ook niet meer. Um, en Gadget, uh, nou ja, uh, ze zijn allemaal soms uh, te vertrouwen en soms niet. Uh. En Gadget deed het meestal wel bij het rechte eind moet ik zeggen. Ik zou hem niet verbazen hoor, als er wifi-problemen zijn. Want het uh, ding is van aluminium gemaakt, hè. Mm. En Apple heeft natuurlijk ook heel lang uh, problemen mee gehad om dat werkend te krijgen fatsoenlijk werkend te krijgen. Maar ja, en, dat je daar nu pas achter komt, als bedrijf. Uh, maar ja, ze, ze, ze hebben ook nog steeds niet door dat het ding lelijk is qua kleur. Misschien dus, uh, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> zijn ze wel aan het overspuiten. Ja, dat, dat hoop ik dan maar. Ja, ik, was, nee, nee, ik zeg nog één keer. Ik was zo teleurgesteld. Op die foto's zag het zo cool uit. Want dan hebben ze dat ding gefotografeerd op een zwarte achtergrond. Hè? En dan ziet het eruit als een soort mooi ge, geborsteld staal... ...antracietachtig kleurtje. En dan zie je hem in het eggie. En dan is het dus, is het dus gewoon ja, een vergroomd ding of zo, weet je wel. snap het echt niet. Dat is, wat mij betreft is het echt alsof je een hele mooie Aston Martin of zo ziet... ...in het antracietgrijs. En dat je denkt, wauw, vet ding. En dat hij dan wegrijdt en dat hij dan in het licht komt... en dat je dat ziet dat het dus zo'n vergroomde bak is, weet je wel? Dat je denkt van... Are you Eww. kidding me? Ja. Ja, ja. Dus, nou, maar goed. Uh, nou nee. goed, dat zijn dus uh, dingen die we nog even af moeten wachten. En, ja, ik denk dat Asus zelf er... Uh, uh, als het probleem er is, er nog geen uitspraken over doet. Want ze willen natuurlijk dat mensen niet... Uh, voor de kerst nog voor een andere tablet gaan kiezen... omdat ja. deze vertraagd is. Dus die zullen niks zeggen. Dus ik denk dat we daar... Uh, nog niet echt duidelijk dat hij het over gaan krijgen voor de kerst. Trouwens, ja, dat moet eigenlijk wel. Want hij zou in Amerika deze week al verschijnen. Dus als hij daar nee. niet, vers niet verschijnt, is duidelijk, dan niet mee. We gaan het duidelijk. Okay. idee. We gaan het zien. En gaat die Transformer uh, niet prime? Gaat hij dan wel of niet uit het assortiment? Ja, daar had ik Transformer vorige week ook uh, wel eens niet eens verhaal over. Uh -huh. En toen kreeg ik in één keer van een andere winkel. Ik had dus van ene winkel al gehoord van gaat uit het assortiment. Ik kreeg van een andere winkel te horen van... Uh, ja, bij ons ook. Uh, hij staat op... Uh, Komt niet meer binnen, wordt niet meer geleverd. En daarbij wordt die deze week in Italië, in ieder geval bij de mediamarkt, Media World genoemd hier, afgeschoten voor 199 euro per stuk. En mij lijkt het met een tablet die nog een jaar door moet lopen dat je die niet af gaat schieten voor 199 euro. Is het inclusief euro. of exclusief dock? Uh, wel exclusief dock, gewoon 16 gigabyte. Maar goed, dat is 399 adviesprijs naar 199 euro. Dat is gewoon 50% nee. korting. Mooi ding. Dus, uh, en in Nederland uh, begreep ik ook dat er weer kortingsacties op, op stapel staan. Dus ja, ik vind het vreemd als dat ding nog een jaar door moet lopen wat ik zeg, dat er dan al zoveel korting opgegeven wordt. Uh, gaat gewoon dat... niet gebeuren, de ding gaat gewoon weg. Dat denk ik ook, en dan is de vraag wat ik ga vertrouwen. <laughs> en als doen. ik jou ja, was, zou ik maar op zoek gaan naar een nieuw contactpersoon, <laughs> die gasten wat in liegen constant tegen jou. Ja, geen wifi, geen discontinue. Uh... Ja, maar dit zijn dingen die, uh, die niet veel andere mensen vragen, want, en waar ze ook logischerwijs geen, geen eerlijk antwoord op geven, want als ze het nou gaan vertellen, hebben ze alleen maar een probleem. Dat is maar Is er nog wat te verwachten voor volgende week? Dat vraag je elke week. Joh, week. <laughs> ik, ik kijk niet zo vooruit in de toekomst. Oké. Okay. Nee, ik ook niet. Ik, ik weet ook echt niet wat er gaat gebeuren de komende tijd. Volgens mij zou ik gewoon helemaal niks te doen. Ik zeg elke week van, ja, nou wordt het rustig, want nou uh, is het bijna kerst en dan ligt iedereen op zijn lui gehad. En nou zeg ik dat het echt zo is. Want ik merk bijvoorbeeld vandaag, ik heb nog geen interessant tablet nieuwtje voorbij zien komen. En ik heb zelf ook nog niks geplaatst. Dus uh, ik denk dat het nou echt rustig is van uh, kerst... en ik denk dat we volgende week ook heel weinig nieuws te melden hebben, zeg maar. Dus de volgende week kunnen we een mooi afsluitende uh, podcast... Uh, resume van 2011 maken. Ik dus, oh. zeg het nu, hè? weet je hoeveel werk het is? Hoezo? <laughs> je ja, nou, kan toch wel uit je hoofd? Oh, nee. Okay. Uh, ik, ik, ik, ik, dit is veel werk voor mij, hoor. Ik heb echt vijf, zes dagen per week... ben ik hier <laughs> zeven uur mee bezig om het woord te bereiden... Yeah. En, en allemaal mailtjes te beantwoorden van mensen die zeggen van... ...haar nou eens een keer, ja godverdomme je bek. En dan zeggen van nou maar sorry. En dan, en dan lieg jij over lek om voor mij op te komen. <laughs> Goed, het is <laughs> tijd ik, om het af te, te sluiten. Week, uh, Martijn. Uh, Twitter Martijn Shell en uh, Tablets Magazine. En daarnaast uh, Google Plus Martijn Shell met C gaan. Ik uh, ben Sam Rijver. Ik schrijf mijn stukjes op projectcafé.co. En bent te vinden via Google Plus Sam Rijver. En dan spreken we jullie volgende week weer. Oké. Okay.